Eerst het NOS nieuws van 2 uur. Op schiphol is een man aangehouden die een ongeladen vuurwapen bij zich had. De man van de 38 wil naar Kenia vliegen. Het wapen werd gevonden bij een controle. De verdachte zegt dat hij was vergeten dat het wapen in zijn tas zat. Volgens de manager had de Nederlandse man geen munitie bij zich. De man zit vast, waarschijnlijk wordt hij dinsdag voorgeleid. De automobilist die vannacht doorreed na een dodelijk ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft zich gemeld. Volgens de politie is de man van 24 uit Hulst. Bij die plaats zou die vannacht een fiets hebben doodgereden. Een andere fietser ligt gewond in het ziekenhuis. Vermoedelijk kwamen de twee fietsers van een popfestival in Hulst. Na het ongeluk riep de politiemensen op om uit te kijken naar de beschadigde auto van de dader. Bij een domaanslag in Nigeria zijn volgens persbureau Reuters zeker 12 mensen omgekomen. De bom ontplofte bij een kerk in het noorden van Nigeria. Volgens het persbureau lukte het een zelfmoordterrorist om met een auto een controlepost te passeren. Daarna reed hij de kerk in en ontplofte de bom. De Belgische en Nederlandse politie hebben gisteravond twee Fransen aangehouden na een wilde achtervolging. Die begon toen de politie van Breda de automobilisten wilde controleren op drugs. De Fransen vluchten in twee auto's richting België. Ze ramden een Nederlandse politieauto waarna de politie een schot loste. Uiteindelijk keerden de Fransen om en reden ze met hoge snelheid terug richting Breda. Daarna gingen ze er te voet vandoor. Met hulp van een helikopter konden ze worden gearresteerd. De inzittenden van de andere auto zijn spoorloos. Het weer bewolkt en regenachtig bij 12 tot 16 graden. In de loop van de dag wat minder regen, maar helemaal droog wordt het niet. Ook morgen regenachtig, later op de dag in het westen misschien wat som. Dit was het in huis. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad is de A28 naar Utrecht. Tot maandagochtend door werkzaamheden. De weg dicht bij Soesterberg. Veel mensen moeten daar omrijden. Daardoor staan er files op de A28. Daar staat tussen Nijkerk en Knoop het Hoeveelaken, 4 kilometer. Die file loopt door op de A1 naar Amsterdam. Daar staat tussen Knoop het Hoeveelaken en Eembrugge, 7 kilometer. Op de A16 naar Rotterdam staat bij Knoopend Ridderkerk een 3 kilometer. Ook daar wordt gewerkt. De hoofdrijbaan is daar dicht tot maandagochtend. Het verkeer wordt daar, moet daar omrijden over de parallelrijbaan. Tot zover de verkeersinformatie.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 6.9 CFM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 Ja, dit gaat een woord hoor. Zeker weten. Let op mijn woorden. Het liedje heet What the Fuck. Het liedje heet Da Bob. Het wordt een zomerhit van 2012. Let maar op. Ik heb er twee staan. Line in the Morning Sun. En dus deze. En we gaan, uh, we gaan vanzelf afwachten of het wat wordt. En dan kijk ik nu naar buiten. denk ik aan de zon. Gisteren wel. En dan uh, valt het vies tegen. Ja, helaas. Dus dat is weer wat minder. Maar ja. Vandaag een mooie dag hier bij ZFM. Namelijk... Open dag. Gisteren we hebben we onze eerste open dag gehad en vandaag de tweede. Je bent welkom hier in de studio op de kruisstraat nummertje 2a. En um, als je nou altijd wil weten hoe de radio er naar uitziet, hoe ziet ZFM nou uit achter de schermen, kan je langskomen. Je bent welkom tot 6 uur. Maar tot en met vijf uur, zondag in Kedemeland voor deze 3 juni 2012. Aldo, goedemiddag. Goedemiddag, Rudy. En uh, zoals gewoonlijk nemen wij het begin van dit programma het nieuws van de afgelopen week door. We beginnen met nieuws over um, ja, het EK voetbal en politiek. Want de Nederlandse Kamerleden weigeren te reizen naar het EK voetbal. Het volgende maand wordt gehouden in Polen en Oekraïne. Als aanleiding wordt de mensenrechten situatie in Oekraïne genoemd. Al vinden VVD D66 en SP het in deze economische slechte tijden ook een slecht signaal om een wedstrijd te gaan kijken. Toertje Garkov kost volgens de VVD 1600 euro. Het kabinet zal deze week besluiten of minister Schippers namens de regering een wedstrijd gaat bijwonen. Snap je dat? Ja, ja. Ik begrijp het wel. De situatie in Oekraïne is niet echt heel erg. Uh, nee, maar ja. Echt heel goed. Maar aan de andere kant, uh, met het EK is het natuurlijk helemaal anders daar. Hè? Alleen maar Nederlands heb je ik in een wel, interview. Ik denk voor Nederlands om als visitekaartje toch uit te schraven. Ja, ja precies, dat vind ik ook. En je kan een beetje, een, een beetje eisen stellen. Daarom. Goud voor Frankrijk op het EK voetbal zou het beste zijn voor het Europese economie. Dat zijn de economen van de Abin AMRO in een rapport. Zij rekenen erop dat een EK-titel de inwoners van het winderland meer vertrouwen geeft in de economie. Daarbij zet het meer zoden aan de dijk als een groot... Invloedrijk land als Frankrijk wint. Dan nou, wanneer bijvoorbeeld Nederland kan het... Dat is onzin, hè? Ja. Uh, ken je Jan Kees de van minister van Financiën? Ik hij heeft erop gereageerd. Hij zei hetzelfde als mij: het is grote onzin. Ja. En uh, nog wel een apart nieuwtje: het EK begint volgende week. Maar Oekraïne wil raketten ingezet om regenwolken uiteen te drijven. Als slecht weer dreigt tijdens de EK-wedstrijden. Volgens de weerberichten zijn de raketten voorlopig niet nodig. De eerste wedstrijden die in Oekraïne worden afgewerkt, zullen niet leiden onder slecht weer. De weersverwachting is droog met temperatuur de 20 en 24 graden. Dan kan je zien hoe belangrijk dat voor Oekraïne is. Hè? Als ze al gewoon raketten willen ingezetten zetten om regenwolken uiteen te drijven. Nou ja, als het werkt. Als het werkt, ja precies. Waarom niet? Het ja, is toch een slechte. Stel je ja, voor dat, dat je, je net slecht. buiten de stad woont. Heb je al ja, constant de hele, de hele zomer alleen maar regen, omdat die wolken naar jou worden. Nou, dan moet je iets op het de, op de, op de platteland gaan verbouwen, waar het alleen maar regen kan hebben. Dat is een hele goede van jou. Maak je dikke winst. En naar uh, Jammer Reinissen, zal geen minister meer worden van het kabinet van de SP. Dat zegt partijleider 1-0 Roemer. Maar Rijnissen is om, zijn, uh, is om zijn gezondheidsreden stopt als fractieleider. Dus dan wil Roemer hem niet gaan vragen als minister. Hij heeft wel andere kandidaten op het oog. En ook als hij zelf premier wordt, dan blijft Roemer een deel van zijn inkomen afdragen aan de partij. En het CDA wil dat jongeren tot 18 jaar geen alcohol meer alcohol mogen kopen. Dat zijn in een nieuwe verkiezingsprogramma van de partij. Volgens CDA raken elke dag twee in coma door drank. Andere partijen als SP, PVDA en ChristenUnie zijn al langer door te, voor het ophogen van de minimumleeftijd door aanschaf van alcohol. Hij hoeft zich nog maar één tijd bij aan te sluiten en is de Kamerheid voor het plan. Vind je dat? Ik vind het echt, uh, ik vind het wel goed. Maar waarom mag ze ook doen? Ik ben toch 18 geweest. Ik met, uh... denk, ja, dat precies, dat had ik nou ook. Als ik 16 was, zou ik zeggen, nee, dat moet je niet doen, niet afschaffen. Maar nu zijn we wat ouder en wat uh, volwassener. Ik zou het doen. En dan zal ik het ook gewoon doen. En nog meer nieuws over gezondheid, want de GGD wil dat supermarkten dus stoppen met de verkoop van energiedrankjes. Nou, kan jij zien wat ik nu drink? Een hey, Red Bulletje. Een Red Bulletje is een voorbeeld wat, uh, wat ze dan uh, ja, willen verbieden in de supermarkten. Nou, dat zal dan vooral voor kinderen zijn uh, met, van basisscholen. Het is slecht voor hun leerprestaties en gezondheid, al dus de GGD. Ze worden er misselijk van of onrustig. Ik ken een verhaal van jou, een paar mij, jaar geleden, oh, over energy, maar daar gaan we het niet over hebben. <laughs> nee, maar uh, straks uh, ga je dus uh, energy blikje halen en moet je daar je legitimatie laten zien. is toch wat, hè? Ja, mag ik één blik energy? Ja, legitimatie. Legitimatie alsjeblieft, ja. ja, ja, ja. ja, ja. We gaan straks overal legitimatie vragen. Ja. De NS wil fuseren met ProRail. In de jaren negentig werden de spoorbedrijven gesplitst. Dat zou de kwaliteit ten goede komen. Maar volgens een NS-topman heeft de splitsing alleen maar geleid tot problemen, zoals de chaos tijdens de sneeuwval. Lage managers van NS en ProRail zeiden eerder al dat de opsplitsing alleen maar tot een meer bureau heeft geleid. We gaan even kijken naar vandaag in het verleden. De historische kalender met vandaag in 1880. Weet je nog, Alexander Graham Bell gebruikt zijn fotofoon... ...voor de eerste keer om een draadloos telefoongesprek te verzenden. Dus konden ze al in 1980 of 1880. 1978, een Nederlands voetbalelftal begint het WK voetbal. 1978, Argentinië met een 3-0 zege op Iran. Rob Renselbrink neemt alle doelpunten voor zijn rekening in Mendoza. En vandaag in 2009... Het was een zware dag voor de fans van toen, was geluk heel gewoon, want de KRO zendt vandaag in 2009 de allerlaatste aflevering uit. En oh. met vandaag als jarige Hans Steeuwen En feliciteren Hans Steeuwen en daarom een uh, leuk fragment van hem. Dat softige, die sentimentaliteit, de Josti-band, nog zoiets. So <lacht> Luister mensen.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 En dat is niet met je tongetje bek kwijt op een telefoon staat de hengste. Vre, vre, vre, vre, vre. Je zal een componist zijn, weet je wel. Gezwoegd hebben op een mooie melodie. En dan gaan die masketels, want dat zijn het. Die maken het kapot. En waarom? Waarom? Omdat ze lui zijn. Te lui om te repeteren wat elke muzikant moet, maar nee ho, oh. ik ben wel goed. Alle ik goe All is toch wel leuk. Ja, met zo'n instelling blijf je zwakzinnig. Fik gek. En zo gek zijn ze niet hoor. Oh, nee. Nee, want de hele dag is het van. En dan is die laatste verzorgen weg en dan tegen elkaar. Zeg. Ik heb die gozer helemaal ondergekwijld. Dat is... Uh... Leuk voor een moment, Altijd een, een classic gebleven. Hè? Hans Deewer, de Jossie Band vandaag. Jarig. We feliciteren hem. En vandaag een hele leuke artiest die jarig is. Curtis Mayfield, je hoort hem straks. Ook zometeen uh, wat regio nieuws. En de open dag natuurlijk. Je kan langskomen hier in de studio. We zijn open tot zes uur. Mm. Nossa, nossa Assim você me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 Sumbo G F M hey, hey. What? Oh what you gonna do? You wanna get down? Tell me I oh, what you gonna do? by standing Wat een fijn liedje dat zegt op deze zondagmiddag. Cool on the ding. Get down on it, hoorde je. Zometeen nemen wij het regio door. Maar nu eerst een plaat. Oh, wat is dit fijn zeg. Rudy Mantle. Dit is Feel the Love. Muziek van Rudy Mantel. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland, twee voor half drie. En het is uh, tijd om even wat nieuws door te nemen. Want op de Schelp in Zandvoort heeft dinsdagmiddag een vechtpartij plaatsgevonden. Tussen een 69-jarige man uit Adenhout en Hout En een 36-jarige Zandvoorder. De agenten zagen de man uit Aard gewond was. Hij had letsel in zijn gezicht en een bloedende hoofdwond. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis voor een behandeling van zijn verwondingen. De Zandvoort die hem heeft mishandeld zou, euh, zou hebben is aangehouden. De politie onderzoekt de aanleiding tot de vechtpartij. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie in Zandvoort via 0900 8844. De gemeente Zandvoort heeft schip op de horeca in het centrum het strand. Dat blijkt uit een onderzoek van het kennisknoop.haarlem. Het Kennisknooppunt heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de wet Bibop. Een wet die bedrijven met criminele banden buiten de deur kan houden. Zandvoet is goed op de hoogte van wat er allemaal speelt in het centrum en op het strand, is de conclusie van het onderzoek. Ook heeft Zandvoet volgens de onderzoekers de laatste tijd geen criminele activiteiten in de horeca over het hoofd gezien. ...omdat onderzoek onder de wet BIEB valt, zijn gegevens niet openbaar. En uh, ja, dit is wel een apart nieuwtje... ...want de verkeerspolitie heeft donderdagavond tussen half zeven en tien uur... ...een snelheidscontrole gehouden op de zeeweg... ...op het 50 kilometer gedeelte. Hier reden maar liefst, let op, 356 mensen... ...van het totaal 581 passanten... ...ruim boven de maximaal toegestaande snelheid. Twee automobilisten, een 44-jarige man uit Zandvoort... ...en een 46-jarige man uit Vleuten... ...raakten hierbij direct hun rijbewijs kwijt... ...omdat ze hier uh, rond de 60 en 78 kilometer per uur te hard hadden gereden. zandvoorde bleek daarnaast ook invloed van alcohol te verkeer en hij werd aangehouden. De zeeweg is een uh, ongevalslocatie waardoor de politie veel wordt gecontroleerd op snelheid... Tegen beide automobilisten is proces verbaal opgemaakt en zij zijn hun rijbewijs voorlopig kwijt. Enorm veel, het is gewoon echt even meer dan de helft. je he? rekenen hoor, je mag 80 op de zeeweg, als je dan 60 kilometer hard rijdt... Ja, dan en dan, dan is dit 40. nog op het 50 kilometer gedeeld. He? En zeg maar, ik denk op het e dat einde, weet je wel, of het begin... Ja, ja Dat je de tachtig hebt gereden en dat je op een gegeven moment moet... Uh... Nou, dan kom je op 110. Nou, dan gaat er nog een correctie af van 3. Ja. 107 kilometer. Maar er gebeuren ook echt best wel ongelukken op de zeeweg. Hè? Het wordt ook wel eens... ja. Niet voor niets wordt het ook wel eens de, de, de, de racebaan van wordt uh, genoemd. Hè? Het moet alternatieve dat, uh, circuit. Ze moeten er een nieuwe weg aan leggen en dat de zeeweg hier bijtrekken bij de circuit. Ja, ja precies. De nieuwe Tarzanbocht. Bij een explosie gevolgd door een korte brand in een flat aan de Ruslandstraat in Haarlem... ...zijn donderdagavond vijf mensen gewond geraakt. Een slachtoffer raakt zwaar gewond. Bewoners van acht woningen moesten hun, uh, moest hun woning verlaten. Met behulp van de ladderwagen van de brandweer werden zij van hun balkon gehaald. Met, het is niet duidelijk wat, wat er is ontploft. De politie stelt het onderzoek uh, in. Bewoners van een flat hebben de nacht elders moeten doorbrengen. ZFM Westkust weerbericht. Vandaag veel bewolking en periode met zon... Matig tot zwart. Met regen. Wind. Sorry. Periode met regen. Sorry. <laughs> maximale temperatuur in Zandvoort circa 10 graden. Morgen bewolkt een periode met regen. Matige noordelijke wind. Maximaal temperatuur in Zandvoort circa 13 graden. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. -M -M. I'm going back to a time when we own this town. I'm Hoorst Michael op CFM, Careless Whisper. Je bent steeds welkom hier in de studio vandaag de Opendag 2012. Gisteren was de eerste dag en vandaag de tweede. Je bent welkom. Ja, de eerste de... mensen zijn uh, al geweest. Ze zijn alweer de deur uit. Je bent welkom uh, tot en met zes uur, uh, zes uur hier in de Kruisstraat. Heb je in Nederland zelf het nog gezien? Nee, ik moest werken. Ik heb wel uh, half meegekregen dat ze met 6-0 gewonnen hebben. 6-0 gewonnen. Ik, ik vond het best redelijk, maar die Ieren, Noord-Ieren waren het... Die konden ook geen knikken raken. Nee, ja. Volgens mij was het meer een uh, soort van hoofdklasseniveau dan een heel Je moet hem met bergenvoetbal. Wat is hier nou de ideale opstelling van Nederland helft dan? Uh... Zullen we beginnen bij de keeper? Stekelenburg. Mee eens. Natuurlijk. Van der Wiel? Ja. Eiterga, eens. Matthijssen? Of Vlaar? Ik weet het niet. Ik vond Bouma echt bar slecht. Ik snap niet dat hij mee is. Dat hij meedoet sowieso. Ja. En Vlaar vind ik wel goed. Die erbij is. Maar of je nou beter staat met Matthijs. Of, of hij, of ja, ik weet niet. Wie, wie, wie wil je als alternatief van Matthijs? We waren toen toch bezig met die Douglas. Maar Wat ik vind dat het zo niet zo sterk was. Ja, ja maar Douglas zit niet bij de selectie, hè? Nee. Dus dit is zo niet zo sterk. Ja, of het wordt Vlaar of een Matthijs? Nou, dan zegt Matthijs meer ervaring. Ja. Terwijl Vlaar wel aardig speelt een mooie goal gemaakt. En denk je dat Matthijs gewoon goed op voor achterhand? Of uh, Vlaar? Flaar, bedoel Vlaar is goed Ja, goede opvolger, zeker weten. En dan linksback? Williams. Ik zeg Willems Ik ook Willems Willems, goed gespeeld gisteren een hij is uh, net kijk, van de wiel Alleen aan de linkerkant het, het kan twee kanten op hè, Met die jongen Die jongen is onervaren Dus of hij speelt heel erg goed Of heel slecht Of hij valt door de mand Hij, gaat niet, hij kan niet op ervarenheid spelen Op slimmigheidjes zeg maar. Dus dat is uh, nou, Ik kies toch voor Willems Ik, ik heb wel vertrouwen in die jongen Nou, Neitzel de Jong Mark van Bommel Mijn eens Wesley Snijder Mijn eens Arjen Rob op links Af op rechts Mijn eens Spits van Persie ja, ik. Uh, Zal ik eerlijk ik zijn. Ga nou lachen, ik heb ik, uh, Huntelaar gezegd in ja. het begin. Maar ik heb van Percy gisteren zien spelen met Snijder erbij en Robben. En dat liep als een trein, hè. Snijder kwam er weer over, dan kwam Robben weer diep, afleiding ja. diep. Het, het, was, het liep echt heel erg goed. Van Percy die. Um, als hij zich um, wel vanuit de positie start, vanuit de spitspositie start en niet constant laat terugzakken. Maar hij, is, hij was, speelde wel erg goed hoor, gisteren. Ja, ik, uh, het is leuk dat je het vraagt. Ik heb het uh, zelf ook gevraagd aan iemand. Ik heb het over gehad en die, uh, het was een, uh, een meisje die uh, ineens met een voetbalverstand aankwam. Die, uh, die zei van ja, ik zie liever uh, uh, Van Persie in de spits als Afvalai speelt, want dan heb je uh, meer creativiteit ervoor in. En als Huntler speelt zie ik liever kuiven dan heb je de combinatie in de diepte. Kuit sowieso niet. <laughs> nee, maar ja. Ja, kijk, Huntelaar heeft wel meer diepte, waardoor ja. er meer ruimte ontstaat, ook voor Schneider. Maar ik denk dat de, de Huntler goed achterhand is en dat je dan... Uh, maar je zag gisteren dat er constant werd geroleerd, constant werd er uh, van positie gewisseld. En dat is echt heel moeilijk ja, dat, is wel, dat is wel maar ik vind dat dit, dit, dit EK doen, hè. En daar ben ik het wel mee eens. Nou, dat ik is ik heel vind moeilijk. Het al nou ja, we gaan het zien volgende week zaterdag. De eerste wedstrijd om 6 uur Nederland-Denemarken. En deze uitzending gaan we even een paar uh, EK-liedjes doornemen. Ja, dat wou ik zeggen. het, het vraagje. Is er al een liedje? Want ja, je hebt toen met Zuid-Afrika het EK. Nou dus, uh, ja. Dat Wakka Wakka, of weet ik het hoe dat heet. Van ja. Hoe heet ze, Shakira? Nou ja, zullen we het allereerst even al bij de Nederlandse houden? Bijvoorbeeld René ja. Vroger heeft een nieuwe... Um, nou, Wilfred uh, en uh, Johan... Derksen, ja. Johan Derksen, die hebben er eentje. En um, de Grijpvogel. Ja. Ken je die? Ja. Oh, die moeten we straks en, even draaien. Die is zo leuk. Die, ja. dat, dat uh, die, die opera-zang doet er mee. Yes Air doet ja, er mee. Ja, gaan we en, ook draaien. Uh, Wolter Kroes. En, nou, Wilfred Gené en Johan Derksen hebben een hele cd uitgebracht. En één liedje die erop staat, heeft Edwin Evers gezongen. Het is echt een heel leuk liedje. En het liedje heet Helden.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 Gypsy Rhythm, Raoul, Orellana en Jocelyn Brown en zij is toch een artiest, dat is ongeloof, wat een goede liedjes heeft zij gemaakt Zomers liedje, We kijken naar buiten en is de zomer compleet verdwijnen Maar de lente van 2012 staat in de top 10 van de warmste lentes ooit in Nederland gemeten De gemiddelde, de gemiddelde temperatuur in deze lente maanden was rond de 10,4 graden nou, de record lente is niet 2012, maar was 2007. Toen was het gemiddeld 11,7 graden. De hoogste notering van 2012 is vooral te danken aan de maand maart. Waarin de temperatuur ruim 2 graden hoger lag dan normaal het geval is in Nederland. De koudste lente, lente van de afgelopen eeuw was overigens in 1962. Toen lag de gemiddelde temperatuur in Nederland. Kan je het voorstellen? 6,5 graden. Dat is uh, heel frisisch. Fris, ja. En um, we hadden natuurlijk een heerlijk Pinkster Weekend uh, vorge, vorige week. Ik zat op Pinkpop, daar heb ik enorm van genoten. Uh, maar uh, dat weer brengt natuurlijk ook, um, ja, ook wat minder <laughs> delen met zich mee. Bijvoorbeeld voor deze Amsterdamse schoonmaakster. Zij pues, heeft een, uh, dit Pinkster Weekend um, grotendeels doorgebracht... In een lift. Oh, lekker. Nou, daar kwam ze vast te zitten door een stroomstoring. En uh, nou, ze heeft daar drie dagen gezeten. En de brandweer heeft daaruit die uh, positie bevrijd. Het probleem was dat ze geen telefoon bij zich had om alarm te slaan. Haar man had er wel zaterdag meteen aangifte gedaan van vermissing. Maar um, ja, niemand dacht er toen aan dat ze wel eens vast in de lift kon zitten. Ze was uiteindelijk uh, erg verzwakt, maar hield er, hield er gelukkig geen letsel aan vast. Ja, dat vind ik nou raar, want ze hoeft te gaan met de telefoon mee te hebben. Ze hebben in de lift allemaal van die belletjes waar je kon drukken. Ja, oh ja, dat is waar ook. Misschien was het een hele oude lift, dat kan natuurlijk ook. En dat is verplicht tegenwoordig. alle liften hebben drukt. Hey, ben je fan van het Zomfestival? Ik ben blij dat het eruit liggen. Ja, uh, ik zeg gewoon nooit meer meedoen. Stoppen ermee. Of gewoon Rienus sturen ofzo. Weet je wel? Frans bouwen Weet je wel van gelijk met elkaar? Rienes en Frans ik heb, het, uh, ik heb het niet gezien. Maar ik weet wel wie de winnares is. En dat is Laureen. En die heeft nou echt een heel leuk liedje uitgebracht. Ja? Ja. Hey, zo meteen doen we uur twee Zondag in Kennenland Met uh, ja, Onder andere. ja, um, ja we grappig, grappig nieuws. Over um, een zwembad. En iets wat met uh, urineren te maken heeft. Uh, Want ik denk dat je het voorlopig dan niet naar het zwembad komt. Uh, ik denk dat ik nou niet uh, moet al weten. Maar eerst uh, ja, de winnares van het songfestival uit Zweden Loreen en Euphoria. Why, why can't it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 That it wouldn't harm just abandonage and the pain is gone What is this? Am I bleeding? A woman with a wooden heart, a dozen lovers in the dark, but she doesn't call it cheating